Twee uur. Dit is Radio 1. Renze Klammer en Margje fixen. En dit is de dag, het lastige pakket waarin de NS door de Vira zit. En nu is het niet een boek over alle dopingschandalen in de wielersport... maar tijd voor de heroïek van 100 jaar Tour de France. Nu eerst het NOS Journaal met Marjan Koekhoek. Het kabinet vindt het nog te vroeg om definitief de stekker uit het vira project te halen. NS wil stoppen met de Vira omdat de Italiaanse treinstellen te veel mankementen vertonen. De top van het spoorbedrijf heeft die boodschap vanmorgen overgebracht aan staatssecretaris Mansveld. Maar minister Dijsselbloem is nog niet zover. Politiek verslaggever Hans Andringa.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 De vrouw was bezig met het weghalen van verkeerspilonnen na een ongeluk... toen er een auto op haar afkwam. De vrouw gaf de man nog een stopteken, maar hij reed tegen haar benen, zegt de politie. De snelheid was gelukkig niet zo hoog, dus het uh, gaat, uh, gaat redelijk met haar. Zij was licht gewond uh, aan haar knie, maar ze heeft wel aangifte gedaan... tegen deze meneer uh, uit Nieuwendijk. Hij zal zich binnenkort bij de rechter moeten verantwoorden. Want uh, hij had daar helemaal niet mogen rijden. Hij heeft alle... Uh, zeg maar alle afzettingen heeft hij genegeerd... omdat hij toch die afrit naar Hanke wilde hebben. De VPRO schrapt de gehele wetenschapsredactie. Alle wetenschapsredacteuren van de omroep hebben te horen gekregen... dat ze worden ontslagen vanwege de bezuinigingen. Ook medewerkers van andere afdelingen verliezen hun baan... zei VPRO-directeur Van der Meulen in het radioprogramma Lunch. Ja, Er zijn zo'n 55 mensen met een vaste aanstelling... Uh, die hun baan verliezen...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 Willem-Alexander en Max We gaan later vandaag naar Zuid-Duitsland... waar ze deelnemen aan een handelsmissie onder leiding van minister Ploemen. Het doel van de missie is de economische samenwerking... met het zuidelijk deel van Duitsland te versterken. Aan het einde van de middag is het koningspaar in Wiesbaden... waar het standbeeld staat van Willem van Oranje... de stamvader van het Nederlandse Koningshuis.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 Verkeer richting Hoek van Holland kan vanaf knooppunt bij te omrijden. Via de Van Brinoordbrug en de Benelux-Tunnel. Over de A16, de A15 en de A4. Door die file op de A20 loopt het ook vast op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag ze klammer, en mag fixen. Dit is de dag dat het doek toch echt lijkt te vallen voor de vira. Vincent Wever die volgde de ontwikkelingen rond de vira vanaf het begin. Vincent, komt het hoge woord eruit vandaag bij de NS, denk je? Bij NS misschien wel, maar de vraag is of dat bij het ministerie gebeurt. Koppie en Bartali, de horrorrit over zes Pironé-cols in 1926. Monsieur, uh, Gro Grono, moet ik Gro zeggen. Grono. Oh, wat erg. De val van Armstrong, 100 jaar Tour de France, vol nostalgie en romantiek tekende Jan Klein in de strip Helden van de Tour. Wat dacht u? Ik wil het nu eens niet over doping hebben. Nou, ik kwam er uiteindelijk niet onderuit, maar inderdaad, liever niet. Beneden de maat en inhoudsloos. Zo typeert u hoogleraar Mark van Oostendorp samen met een aantal collega's het eindexamen Nederlands. Het werd volgens mij 13 mei afgenomen. Waarom nu pas deze kritiek? We hebben even moeten wachten tot iedereen, tot alle scholieren nu veilig op vakantie zijn... en zich er niet al te veel zorgen hoeven te maken over onze problemen die we gaan maken. Okay. Het is deze lente veel te koud geweest. En daar hebben we het dagelijks over volgens mij met z'n allen. Maar daardoor vieren we eind deze week toch nog uh, Vlaggetjesdag. Maar dan met oude haring. Culinairjournalist journalist Jeroen Thijssen praat ons straks bij. Ja, Wat u er als luisteraar van vindt, dat horen we graag via Twitter met hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, de Vira hangt als een molensteen om de nek van de NS. De NS stopt met de Vira. Dat hebben bronnen bevestigd aan de NOS. Ik weet niet wanneer ik aankom en of ik er vanavond aankom. Nou, we stonden vlak voor Antwerpen stil, twee keer. Gisteren ben ik ook met de Vira gaan rijden en was ik een uur en veertig minuten te laat. Later vandaag overlegt de directie van de Nederlandse spoorwegen met staatssecretaris Mansveld over een oplossing voor de Vira-problemen. Ja, Vincent Wever. Jij bent journalist, spoorkenner. Weet alles van het dossier Vira. Is er nog een oplossing? Voor de Vira, voor de v 250 in ieder geval niet. Nee? Nee. Um, dat was eigenlijk al wel duidelijk toen NMBS... Uh, met, uh, met het rapport kwam. Naar buiten kwam met al die mankementen. Het verbaast me eigenlijk nog dat deze draai... Is, überhaupt is goedgekeurd om ook maar één meter... op Nederlands spoor te rijden. Ja, is het toevallig dat het nu bekend wordt gemaakt... Uh, nee, uh, eigenlijk kunnen ze, uh, kan NS er niet meer onderuit. Ik bedoel, nu uh, NMBS uh, met dit rapport naar buiten is gekomen... Uh, volgens mij zonder medeweten van, uh, van NS, um, uh, moesten er gewoon stappen komen. Um, de Belgen die hebben gezegd, uh, uh, wij trekken de stekker eruit. Zonder de Belgen uh, bestaat er geen Vira meer. Nee. Waarom zegt nou zo'n NS eerst dat, dat, dat zo'n uh, meerstad vertrekt... en zeggen ze niet gewoon, jongens, we stoppen met die Vira? Wat, wat is dat nog weer voor een laatste draai, zou je bijna kunnen zeggen? Ja, het is wat ik als journalist al, al vaker heb meegemaakt... Um, de vrij typische manier van communiceren van de NS. Ze willen eigenlijk een goed verhaal ophangen. Uh, de feiten spreken... Tegen, maar ze zijn toch, denk ik, uh, geneigd om uh, zelf de regie op zich te nemen. Maar ze denken ook dat wij, wij zeg maar, met z'n allen daar dan intrappen? Nog? Ja, daar lijkt het wel op. <laughs> ik ben er echt hoogst verbaasd over. Jaren, jaren geleden vroeg ik al um, bij NS um, uh, hoe het zat met, met die nieuwe flitstrijd met de Vira, ja. um, uh, want er waren genoeg aanwijzingen dat haar problemen aan zaten te komen. En die problemen werden gewoon glashard ontkend of gezegd van, nou, dat ligt bij de treinbouwer en ze, eh, als er problemen zijn liggen ze daar en eh, dat is dan nog bedrijfsheim, dus daar zeggen we niks over. En ja, eh, je kunt het voor je uitschuiven, maar uiteindelijk komt de waarheid toch naar buiten. Ja, iemand hier ervaringen met de vieren? Ja, ik. Vertel. Uh, ons, nou, ik, ik, met, uh, ik kwam uit Antwerpen en mijn vriendinnetje moest naar Rotterdam met de Vira... en ik moest naar Vught met uh, gewoon een boemeltje. En ik was eerder thuis dan zij. Kijk, dus dat, ja. was, dat was wel een genoegen. Vrij <laughs> dramatisch ja. eigenlijk, hè? Geweldig, ja. ja. Hoe dat, nu uh, verder? Er zijn verschillende scenario's. Um, uh, wel is helder, ondanks dat het ministerie daar dat nog niet aan wil... dat uh, de V250 de Vira niet meer gaat rijden. Dat, dat, dat is gewoon onmogelijk. Um, dat betekent dat uh, of uh, moet ingegaan worden uh, op het aanbod van NMBS... om uh, bijvoorbeeld de Eurostar door te rijden naar, naar, naar Rotterdam, ja. hebben ze gezegd. NMBS, dat zijn de Belgen? Dat zijn, de Belgen. Oh, dat zijn ja. de Belgen, De Belgen hebben ook aangeboden om een intercity van Antwerpen naar Eindhoven te laten rijden. Dat zijn allemaal een beetje labmiddelen. Dat ten eerste. Ten tweede kleven daar een hoop praktische bezwaren aan. Want een trein mag niet zomaar in Nederland rijden. Dat moet voldoen aan tientallen eisen... Ja. Um, dus voordat er überhaupt een trein is. Welke eisen eigenlijk? Noemen ze een, een paar van de uh, belangrijkste. Dat, dat die kabels moet... niet uit moeten hangen, dat lijkt me duidelijk. Ja, precies. Hij moet, ten eerste moet hij gewoon in elkaar blijven. Ja. Uh, ja. Ten tweede, <laughs> ten tweede uh, nee, er moet een. Uh, er moet, er moet aan het Nederlands beveiligingssysteem moet het voldoen. Er zijn eisen aan het toiletsysteem. De trein moet luchtdicht zijn als hij over de HSL wil rijden. Want het heeft enorme snelheid als dus hij door de tunnel gaat. Dan heeft dat enorme uh, luchtverplaatsingen. Uh, alle ja. handen, eigenlijk vooral systemen op het gebied van veiligheid. Ja, maar da daar hoor je ook niemand over. Het gaat meer over of die eisen dan ook worden waargemaakt bij opleveringen van een nieuwe trein. Ja, nou dat is nu niet het geval. En wil je nu een alternatief verzinnen, dan gaat dat lang duren. Het is ja. niet zo dat je zegt van we willen nu een alternatief en volgende week gaan we rijden. Ja. Dat duurt maanden, jaren. Het niet van met de Talis rijden, een paar extra Talis aanschaffen, want die doen het al. De Talis doet het al. Um, maar ook voor, van de Thalys bestaat maar een beperkt aantal exemplaren. Die moeten ook gebouwd worden. En elk exemplaar dat het Nederlandse spoor op wil... moet ook getest worden. Ja. Ook dat duurt maanden, zo niet jaren. Ja. Nou, is het wel makkelijk hè, voor ons. beetje beste stuurlijst aan een wal, ha, ha, ha, mislukt. Maar had de NS dit kunnen voorzien... of is het echt wel heel makkelijk achteraf praten? Het, doel, het lijkt nee, me ook misschien wel vrij. Eigenlijk om. ligt de bron van de problemen niet eens bij NS... De bron van de problemen ligt bij de Nederlandse overheid. Want toen in de jaren negentig er sprake was van, een, uh, van, een, van de bouw van een hoge snelheidslijn. Um, heeft NS de gelegenheid gekregen om een plan in te dienen? En dat was best een vrij plan. Dat was een plan waarin in, gewone intercities ook over de HSL gingen rijden. Daar geloofde jij ook in, in dat plan? Ik vond dat best een mooi, uh, mooi plan, ja. Um, um, maar um, het Tweede Paarse kabinet heeft vervolgens gezegd: van ja, maar dat willen we niet. We willen het aan de markt overlaten. Typisch jaren negentig. Um, waarop iedereen heeft mogen bieden. Um, onder andere de Fransen hebben dat waarschijnlijk gedaan, de Duitsers. Um, en, maar ja, NS wilde natuurlijk kost, wat kost die lijn binnenhalen. Ik bedoel, zo'n HSL, die wil je hem binnenhalen. Nou, daar hebben ze toen 150 miljoen euro voor geboden. Terwijl 100 miljoen eigenlijk het minimum was. En andere partijen niet eens aan die 100 miljoen kwamen. En deskundigen zelfs zeggen dat ze er maar maximaal 60 miljoen per jaar voor konden vangen. Um, dus... Uh, NS won uiteindelijk wel die concessie... Uh, en heeft daarvoor dus een apart bedrijf opgericht... NS Highspeed, waar we nu dus allemaal op zitten te, uh, ja, te, zitten te fitten. Maar zonder het tweede paarse kabinet had NS Highspeed nooit bestaan. Ja. Waarom dus... schelden we dan eigenlijk zo op, uh, op de... Uh, laat ik het omdraaien. Waarom is het dan moeilijk voor de NS om te zeggen... dit is gewoon een fluttrein? Want als het, als het volgens jou niet uh, hun schuld is omdat NS... Eh, nou ja, het is natuurlijk wel... Iedereen heeft boter op zijn hoofd eigenlijk. Ja, en NS heeft natuurlijk maximaal geïnvesteerd. Die heeft ja. daarin geloofd. Kijk, uiteindelijk heeft NS er ook voor gekozen om mee te gaan bieden. Dat wilden ze natuurlijk. Blind door ambitie, prestige natuurlijk. En uiteindelijk hebben ze en te veel geboden... en ze hebben een of andere rare aanbesteding in de markt gezet... voor dus die trein. Daar zijn de Italianen eigenlijk alleen uitgekomen die dat wilden doen. Dus Ansaldo Breda... Ja, nu zitten ze met de gebakken peren. Die hadden toch ook ja. geen ervaring met het bouwen van dit soort treinen? Als Bijna trein. niet. Nee. Alleen de metro stellen en dat soort ja, dingen. Ja, wat metro's, wat trams. Um, al voor het contract gesloten werd, werd altijd wel duidelijk dat bij de Denen al wel problemen. Ja. Uh, waren... En die, die Belgen van de NMBS, hebben, die komen nu opeens met een rapport... of hadden die ook al veel eerder kunnen zeggen... dat moet eigenlijk niet, dit is verkeerd? Ja, en S had dit, zag dit eigenlijk helemaal niet zo zitten. Of uh, de, de Belgen, die zagen dit eigenlijk van, van meet af aan al niet zitten. Oh, ja. Die zijn er een beetje met tegenzin ingetrokken... En... Um, maar ze moesten wel of zo? Ja, ze moesten uiteindelijk wel. Want uh, NS Highspeed heeft wel een overeenkomst met de Belgen gesloten. Ja. Van, uh, voor het Belgische deel van de HSL uh, laten we de exploitatie dan in juli over. En toen hebben de Belgen gezegd, oké, okay, goed, dan kopen we er wel drie. Maar die drie zijn er nooit gekomen. Hm. Nou heb jij zelf de NS... Al wel eens getipt over uh, problemen met treinen van deze firma. Klopt nou, niet, dat? Nog niet eens zozeer getipt. Uh, de problemen waren eigenlijk al wel uh, genoegzaam bekend. En ik heb ze daarom nagevraagd. Ah, hoe zit dat? En hoe reageerden ze toen? Um, ze verwachten dat het allemaal wel goed zou komen. En ja. ze hadden er alle vertrouwen in dat Ansaldo Breda hun, uh, uh, hun plicht zou nakomen. Ja. Dus je werd niet heel serieus genomen toen? Nee. Nee. Um, hoe het nu verder moet... Sander de Rauwe van het CDA zei vanmorgen op deze zender... dat de concessies aan de NS moet worden opgezegd. Ik denk ook dat er nu een vraag gaat komen... of de NS wel überhaupt geschikt is om dit soort vervoer aan te bieden. Zijn er niet andere partijen in de wereld die wel ervaring hebben... en ja. het gewoon echt kunnen? Ik denk dat onze voorkeur eruit naar zal gaan... is dat de concessie opgezegd zal worden met de NS, met de HSA... en dat uh, we moeten gaan kijken naar partijen... die uh, gewoon betrouwbaar materiaal kunnen leveren... Ja. en we in het verleden ook getoond hebben. Hm. Goed idee? Misschien. Misschien? doen ja. Ja, ze dus hetzelfde als in de jaren negentig. Ze laten het aan de markt over. Dat, uh, ja, daar lijkt het wel op. Terwijl um, ja, het, toch een aantal maanden geleden is afgesproken... toen, uh, toen de Vira natuurlijk al werd opgezegd... Uh, van we gaan het samenvoegen. Dus hm. juist weer die andere route. Eigenlijk het oorspronkelijke plan van de NS. Kost een miljard, heb je misschien ook wat. Hm. Altijd een, een beetje dramatische vraag. Maar hoeveel publiek geld is hier nou ingestoken... Um, nou, naast dat miljard als uh, de HSL en uh, de rest van het spoor samen zou worden gevoegd. In ieder geval ook een half miljard vanwege het feit dat er minder treinen rijden. Um, de vraag is ook in hoeverre de aankoop van de treinen uh, verhaald kan worden op Ansaldo Breda. Dat wordt een heel ingewikkeld juridisch verhaal. En um, ja, in hoeverre dat dan bijvoorbeeld ook weer afgedraaid wordt op de overheid en dus de belasting ja. betalen. En dan hebben we het zo over bijna 200 miljoen weer. Het bedrijf zelf was nogal... En ja, die voelde zich eigenlijk nogal miskend. Hè? Van, uh, ja. Hier hebben mensen toch enorm ja. intensief aan gewerkt. En we hebben ons best gedaan. Ja. Ja. Mooi werk gemaakt. Het ja. Ja. was geloof ik in 2007 nog... dat de directeur van Ansaldo Breda zegt... als die treinen van tweede, in 2009 er nog niet zijn... dan vreet ik moed op... en kunnen we onze fabriek wel sluiten. Dat ja. hebben ze letterlijk gezegd. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik zou van het woord van Ansaldo Breda... maar zou ik niet heel veel maken. Ja. Ja, je kunnen. staat ook op, uh, op van je heb ik het idee? Ja ja nee. het, is een, het is onderdeel van Finmeccania, een gigantisch Italiaans uh, staal- en constructieconcern. En ze bouwen ook voor defensie en zo, er zitten allemaal poten. En Ansaldo Breda is zelf ook een gefuseerd bedrijf, Ansaldo en Breda. En sinds de fusie zijn er eigenlijk al problemen en Ze dus... kwamen toch uh, nogthans heel braaf nadat die problemen er waren met... Uh, toen ze voor het eerst in het nieuws kwamen, kwamen ze heel braaf opdraven... met allemaal monteurs om de boel te gaan fixen. Nou, het zou binnen een maand, binnen maand het klaar zijn, ja. ja. Ja. Dat was ook eigenlijk de eerste keer dat, dat inderdaad Ansaldo Breda zich echt genoodzaakt voelde... om iets voor het publiek te ja, doen. En toen zagen we ze, ja. Ja. ja. Maar was er niet, afge afgezien van dat die treinen allemaal kapot zijn... Maar en zo, was er, wisten, er was volgens mij nog een heel ander probleem. Namelijk zelfs als die treinen wel zouden rijden... ik reis iedere dag via Schiphol uh, naar Leiden in mijn geval... maar ook naar Rotterdam. Dat is, je moest meer betalen. Je moest Gewoon het feit dat je dan naar boven moest om een toeslag te gaan betalen... voor die Vira en zo. Het was, dus zelfs als de prachtigste treinen waren geweest... Was het volgens mij nog een zeer bedenkelijk project geweest, of niet? Ook dat is een onderdeel van het verhaal. Van hoe is dit product in de markt gezet en is dat wel geschikt? Ik bedoel, een, een trein met reserveringen en, en gegarandeerde zitplaatsen. Ja, dat nou, werkt, werkt voor een lange afstand. Dat werkt voor een talies prima. Um, maar voor kortere afstanden. Ik bedoel, je hebt Omdat het er, er zelfs In het begin moest je zelfs uh, voor Amsterdam Centraal naar Schiphol moest je een, uh, moest toeslag, je een toeslag ja. betalen en een, en een zitplaatsreservering. Ja, dat gaat natuurlijk nergens over. Maar is het nou zo erg als die hele Vira er niet komt? En, en als ze nou, het gewoon doen op de manier zoals het nu gaat. Ook geen talies, gewoon overstappen, her en der. Ja, maar dat betekent dingen. wel dat we 7 miljard euro voor een hoge snelheidslijn heb, hebben uitgegeven... waarbij er geen terrein op rijdt. Dat is pure kapitaalvernietiging. Ja, dat is wel een beetje jammer. En vergeet niet dat het bestaande spoor tussen Amsterdam en Rotterdam met name... gewoon uit zijn voegen barst. Daar passen geen extra treinen meer. Nee. Nee, en van Breda naar Antwerpen komen ze ramp. Als je vanuit Brabant niet met, uh, met de Thalys of de hoogsnelheidslijn wil... dan, uh, dan, moet je, dan krijg je het boemeltje naar, van, van uh, Roosendaal naar Antwerpen. dat stopt bij iedere struik en iedere schuur. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja, daarvoor reed nog een interzitting. Ja. Die hebben ze ja. inderdaad afgeschaft om die Vira maar een kans Precies. te laten hebben. Ja. Als jij het nou mocht beslissen, wat, wat, wat, wat ging je doen? En dan zou ik in ieder geval kijken of een andere partij ook uh, in staat is om uh, de HSL te exporteren. Maar ik zou ze ook de ruimte geven om misschien wel als het moet van de HSL af te rijden en verder door te rijden Nederland in. En zo boemelden we verder.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 I'm so sorry. Dan zong die staan. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Het is deze lente veel te koud geweest. En daardoor vieren we eind deze week Vlaggetjesdag met oude Haring. Culinair journalist Jeroen Thijssen, even kort, is dat ooit eerder gebeurd? Ja, dat is in 2006 ook gebeurd. Uh, om dezelfde reden, het water was te koud. Oké. Okay. En dan uh, groeit het plankton niet en dan uh, worden de haringen niet vet genoeg. ja. De Hollandse nieuwe... Lekker fris, zilte. De Hollandse nieuwe, nieuwe haringen. Zaterdag kan iedereen de nieuwe haring proeven tijdens uh, Vlaggetjesdag. Lekker vet, mals, zacht. Ja, dan kom ik aan de 10,5%. en een half procent. Wat heel belangrijk is voor de smaak is het vetgehalte. Het vetgehalte moet minimaal boven de 16 zijn. 14,5 En dat is het dus niet. Dus willen wij proberen om hier dus de, onze, onze nieuwe te vinden en te vangen. Vlaggetjesdag gaat trouwens gewoon door. In de viszaak is er nog genoeg van vorig jaar. Hollandse ouwe dus. Dat waren een paar fragmenten uit de documentaire Hollandse Nieuwe... die vanavond te zien is bij de EO op Nederland 2... Uh, Jeroen, we moeten nog even wachten hè, op die Hollandse Nieuwe. Ja, over twee weken is de officiële presentatie van de eerste echte Nieuwe, zullen we maar zeggen. Ja. Dat, uh, en je, en... Zei, je zei net al even heel kort, maar hoe komt dat precies dat we dit jaar langer moeten wachten? Um, het water is te koud, er is te weinig zon geweest, dat hebben we allemaal gemerkt. En eh, als het water koud is, dan groeit de plankton niet waar de haring van leeft. En dan eh, groeien ze zelf niet goed genoeg en ze worden vooral niet vet genoeg. Okay. En ja, je moet dus inderdaad een 16% vetpercentage hebben in de droge stof van de haring. Voordat je hem kunt... Zouten en kaken en tot nieuwe haring kunnen maken. Dat moet ook echt. Het is niet zo dat hij dan minder lekker is, maar. Nee, is nee, dan... nee. Nou, hij is ook minder lekker, want hij is, uh, dat vet dat draagt er echt een bij. Het is gezond vet, overigens. Er uh, zit er allemaal vol uh, omega 3, omega 6, dat soort dingen. Maar uh, nee, hij, hij moet echt een bepaald vet, vetpercentage hebben, anders gaat hij stinken. Nee, en uh, uh, bepaalde evenementen, bedoel, sommige die gaan wel door, maar bijvoorbeeld uh, uh, bijvoorbeeld die gaat door, ja, dat is aanstaande ook. zaterdag? Is aans uh, ja, aanstaande zaterdag. Even voor de mensen die uh, daar niet zo bekend mee zijn. Wat is eigenlijk Vlaggetjesdag? Vlaggetjesdag was de dag waarop de haringvloot terugkeerde... met de eerste nieuwe haring uit de Noordzee. Okay. De meeste haring dus van Nederlandse vissers. Maar er zijn nog maar twee Nederlandse boten over die op haring vissen. De rest komt uit Denemarken en Noorwegen. En die twee boten die vieren we? Ja, die <laughs> nou ja, het is natuurlijk een heel commercieel evenement geworden. Het is net zoiets als Beaujolais primeur, weet je wel. En daar had niemand ooit van gehoord tot een slimme marketingman zei... Weet je wat, we, we zitten in een nieuwe wijn en die, uh, hey, die wordt op die dag gepresenteerd. Ja. En zo gaat het nu met de haring. En waarom verplaatsen ze die dag niet ook even twee weken? Nou, weet ik niet. Dat zou je aan de organisatie moeten vragen. Maar ik denk dat ze de band al ingehuurd hadden in het podium in de zaal. Ik hoor en, dat er ja, ook ja. staatssecretaris komt. Die is klein ingehuurd, ja, die kan niet zomaar... Uh, maar wat gaan ze dan doen, want er is helemaal geen nieuwe haring? Te ik denk ze gaan vlaggen. Een <laughs> oude haring eten en veel, veel korenwijn erbij drinken. Want dat is ook weer zo'n nieuwe traditie die ze uitgevonden hebben. Dat, uh... En jij hebt ook een nieuwe oude haring mee. Ja, dit is de haring van vorig jaar. Ja, dat, uh, maar we, mogen proeven, ja we mogen proeven. Heb je er ja, zin in, in Margie? Ja, er er voor waarom voor moet je bij, dat bij bij. nou meteen erbij vragen? <laughs> nou, uh. Ik ben niet van de haring, nee, maar jullie van haring. vast wel. Jij ja, ja, ja, ja, ja, zijn de haringvins? Ja, absoluut. Ja, Neem vast een stukje. Het grappige is dat de haring die. Op, de eerste haring die binnenkomt is nog lang niet zo goed als de haring die twee of drie weken later binnenkomt. Want die haring die gaat door met eten en die wordt steeds vetter. En hoe vetter die vis is, tot 20, 22 procent vet, moet je nagaan. Uh, Spek is daar niks bij. Uh, dan, worden, dan wordt die pas echt heel goed. Dus deze is eigenlijk, waarschijnlijk is deze beter dan de, haring, de nieuwe haring die je anders gegeten zou hebben. Nou, dat is want ik heb voor, vorige week heb ik mm. nog gewoon een haartje bij de kraan. Besteld. Als ze hadden gezegd dat het is Hollands nieuw is, had ik het ook geloofd. Ja, nou ja, dat is een beetje het probleem. Hè. Dan, er, zijn, er, er, gaan verhalen, er gaan verhalen de ronde... Er doen verhalen de ronde dat er haring... Opletten hè, eh, met zo'n leraar Nederlands eh, in de zaal. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, ik let sowieso wel op mijn woorden. Hoor. Maar er zijn... Er gaan, er gaan, nou, begin ik opnieuw. Er ja. doen verkopers verhalen ja. de ronde over, over vissenverkopers... die haring van vorig jaar verkopen als nieuw. Okay. En is die is erg? dan lekkerder en ja, is duurder. Maar waarom is dat Hollandse nieuwe dan zo'n populaire term? Als Hollandse oude eigenlijk lekkerder is? Van oudsher. Vroeger was het natuurlijk niet zo. Vroeger ging, was een haring na een jaar, dan begon hij behoorlijk tranig te ruiken. En dan was hij echt niet lekker meer. En dan was de eerste nieuwe haring, nou de, de liefhebbers, maar ook de gewone mensen. Want haring was vroeger arme luisvoer, die waren blij dat er nieuwe haringen waren. Ja. Alleen, ja, uh, met die koelmethodes van tegenwoordig, uh, die haringen blijven jaren goed. Ja, het ding was dan dat dat vet, dat werd dan ranzig. Ja, en dan, precies. Ja, dat vet, heb ik ook geleerd vanochtend. Ranzig is dan dus eigenlijk dat het vet bederft. En niet gewoon ja. dat het iets vies is, maar dat het vet ja, zelf bederft. Het vet zelf bederft. Je kunt het nog wel eten, maar er zit een vies, vies tranig smaakje aan. Ja, en, uh, de, de, ja dat, dat doet vet. Vet is kun je in de vriezer heel lang goed houden... maar in, in een koelkast wordt het na zes maanden... begin je al echt zo'n... Uh, ja. ja, zoals boter. Ranzige boter. Die heb je dat heel bijna is. nooit meer. En dan is het niet lekker meer. En dat zout, want uh, ja, we gaan ja. even helemaal ontleden hoor. zo'n ding. Ja, uh, sorry goed. voor de mensen die er eentje in hun mond hebben. Of hebben gehad. Ga ik er nog een ja. Ja. Ja. Ja. Dan ga ik even over ja, de, de wormen bosteren, beginnen ja. De ja. namelijk. De, wormen. de ja. haringwormen. Eet Er zit geen haringworm in. Haringwormen is een wormpje dat in de haring zit en dat de darmvlies van mensen kan beschadigen. En dat hebben ze in 1910 ontdekt. En toen hebben ze vanaf dat moment besloten... dat die haring diepgevroren moet worden, zodat de worm doodgaat. En geen kwaad meer kan. Dus vroeger was het haring aan boord, kaken. Dus een snee onder de kin en zijn darmpjes eruit en in het zout. Ja. En nu moet hij die eerst diepgevroren worden en dan gaat hij pas in het zout. En dat okay. is altijd zo, nog steeds? Ja, maar hij moet diepgevroren zijn, ja. dat is een bij wet voor vastgesteld. En het is dus ook, want voor de leken zoals ik, tot vanochtend... Maar je bent nu een kenmer. Ja, precies. Ik heb nog nooit een haring gegeten. Je nog nooit een haring gegeten? Nee, ja, ik meen het. Ik zie ze hier liggen en ik zit nog steeds even te twijfelen. Dan ga je gang. Wat zit een moment? Maar dan jij ook, Mark. Jij ook. Ik ben heel erg zwanger, dan is het vast heel slecht. Heel goed. Het glimmert ook lekker tussen mijn handen. Nou, dat gaat-ie hoor. Best ja, nee, nee, nee, nee. Nou, Rensen die, um, gaat hem nu naar binnen werken. Hij <lacht> kijkt afwisselend, <lacht> uh, verrast, gevalereerd. <lacht> <Oei>. <lacht> <Rond zich. lacht> um, maar ik geloof dat hij best goed hoor. valt, zo, ja, als ja, ik het, dit analyseer. Ik moet zeggen, het valt me alles mee. Ja, Ik ben echt zeg maar de, de, de kibbeling leek. <lacht> dat is het enige wat ik eigenlijk uh, en zalm en zo. Maar ja, dit, het, het Kipling, is best lekker. Toch kun je wel proeven dat het een oude is. Hij is al wat over... Er zit dat, dat, dat ziltige en die, dat, de geur van de zee zit er niet meer aan. Ja. Okay, en dat... en dat, mis je, dat mis je echt. En dat is bij de nieuwe haring wel uh, dus je, aanwezig. Dus je raadt er eens aan om uh, toch nog Mag, een keer... Wacht nog twee die... weken. Nou, doe vier weken en uh, eet er nog eentje. En, en is dan nog een verschil? Want ik heb nu dan zo'n klein stukje, ja. van koffie Want ik was namelijk al bang vanochtend dat ik zo'n zo ding helemaal zo moest in, uh, ja. aan mijn hand hangen... en dan zo'n één keer in de binnen Ja, dat is slok. de Volendamse manier van eten. De Amsterdammers snijden hem aan stukjes... En uh, die Amsterdammers willen dus ook grote haringen. En uh, uh, ja, in Brabant kleinere. Maar is, is dat, is dat lekkerder? In Amsterdammers misschien. Wat? Is dat lekkerder? Nee, hoor, Zij is op nee, dezelfde nee manier dat bereid. het is uh, historisch. Um, de eerste haringen werden verkocht in de plaatsen waar ze aangeland werden. En dat was ja, Den Haag, of Scheveningen dan, en Amsterdam. En um, uh, daar gingen ook de grootste gingen eruit. En dan de, de kleintjes die werden doorgereden ah. naar het achterland. En vroeger ging dat in een, in een houten vaatje op een kruiwagen... Of een kar met een paard ervoor. Dus die stonden dan een dag in de zon. En dan kwamen ze aan. De hele geschiedenis achter. Terwijl... Ja, het is, het is gigantisch. Het, het, het haringkaken is ontdekt in de 14e eeuw door een uh, Willem Beukelszoon uit Biervliet. Wie kent hem Zich... nog? Ja, ik, denk, ik heb het opgeschreven. <laughs> ik wist het niet uit mijn hoofd hoor. Maar dat, dat is natuurlijk een, een legende. Maar in die tijdperiode is begonnen en uh, Toen konden ze die haring dus ook goed houden en konden ze gaan exporteren. En eigenlijk is daarop, op die, het geld wat ze verdienden met het, de export van die haringen door de OC en Engeland, daarop, ja, ze moesten iets doen met dat geld. Dus gingen ze ontdekkingsreizen organiseren en ja, het nieuwe handel opbouwen. Dus eigenlijk is onze Gouden Eeuw gebaseerd op de uitvinding van het haring. we hopen er weer van te genieten binnenkort. Wel. Terwijl de geur van haring uh, deze <coughs> ruimte vult. <laughs> uh, uh, straks de heroïek van de Tour de France benadrukken. Dat wil Jan Kleiner, die een stripboek over 100 jaar Tour de France maakte. Helden van de Tour. Straks na half drie. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna precies half drie. Hier is het Nationaal met Marjan Koekoek. Vijftien jaar na de treinramp in Eschede... hebben de Duitse spoorwegen excuses aangeboden voor het ongeluk. Bij de jaarlijkse herdenking zei het hoofd van de Deutsche Bundesbahn... dat het bedrijf absoluut fouten heeft gemaakt. Bij de ramp met de ICE kwamen 101 mensen om. Een woordvoerder van de slachtoffers zei dat lang is gewacht... op dit teken van menselijkheid.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 De politie heeft een man opgepakt die gisteren op de A27 bij Hank... een medewerkster van Rijkswaterstaat aanreed. De politie zegt dat hij doelbewust door een afzetting reed. De vrouw raakte licht gewond. De automobilist wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. En de VPRO schrapt de complete wetenschapsredactie. Alle wetenschapsredacteuren hebben te horen gekregen dat ze worden ontslagen. Ook andere VPRO-medewerkers moeten weg. In totaal gaat het om 55 mensen met een vaste baan... en 35 anderen met een ander dienstverband. Tot zover. Voor de, voor de situatie op de weg gaan we naar uh, ANWB. Dat is mooi. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd bij een vrachtwagen op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt ter en het Kleinpolderplein staat 5 kilometer. Het staat daar stil, want de weg is afgesloten. Verkeer vanuit Gouden naar Hoek van Holland rijdt het beste om via de zuidkant van Rotterdam. Dus over de A16 en de A15. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met Hier aan Tafel. Vincent Wever verdiept zich al vanaf het begin in de Vira. Gerard van Oosterdorp, een van de hoogleraren die flinke kritiek heeft op het examen Nederlands. Jan Kleine, hij maakt een stripboek over de heroïque van de Tour de France. En Jeroen Thijssen over oude Hollandse nieuwe. U kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditstedag.nu de hele middag wordt er al vergaderd door de NS-stop en minister Mansveld. De NS wil stoppen met de Vira, maar de minister is nog niet zover. NOS-verslaggever Hans Andringa aan de lijn. Zijn er nog wel alternatieven? Ja, er wordt nu ook gepraat over als de NS zou stoppen met die hele dienstregeling... zoals die nu op papier in elk geval bestaat voor de Vira, hoe het dan verder moet. Want ja, er moet toch een verbinding zijn tussen Amsterdam en Brussel. Nou ja, dan kan je denken van laat de oude 4 treinen, treinen dus die tot dusver gehuurd werden... in afwachting van die mooie nieuwe treinen uit Italië... laat die gewoon doorrijden uh, naar Brussel... en uh, laat ze wat vaker rijden dan nu het geval is. Bijvoorbeeld uh, 12 of uh, maximaal 16 keer per uur. De Belgen die zijn ook met een alternatief gekomen. Die zeggen van, uh, laat toch die trein die onder het kanaal doorgaat... vanuit Londen naar Brussel. Laat die uh, passagiers via Brussel weer naar Amsterdam rijden. Dan kan je gebruik maken van die snelheidslijn. En een derde alternatief zou zijn, is, zet wat extra treinen in. Die Thalys die nu al naar Parijs gaat, laat die gewoon vaker rijden. Zodat de passagiers toch vervoerd kunnen worden... Het zijn allemaal opties, maar het nadeel is wel dat uh, ja, de uitvoering van iedere optie kost gewoon geld. Veel geld in het hele dossier van de Vira kost al zoveel. Dus er moet nu wel goed besloten worden hoe gaan wij verder met dit uitermate pijnlijke, moeilijke en kostbare dossier. Oké. Okay. Vincent, even een korte reactie. Ja, uh, het klinkt allemaal heel erg... Uh, ja, het kost geld, ja. Maar ook tijd. Maar welke, welke van de drie alternatieven zou jij kiezen? Korte. Uh, ja, dan uh, de, de, de, de doortrekking van de Eurostar lijkt me een hele mooie. Maar ook daarvoor zijn heel veel maatregelen nodig. Want bijvoorbeeld de, Engeland is niet onderdeel van het Schengengebied. Dus dan moeten ons worden afgesloten. En... Er is geen eenvoudige oplossing? Nee. nee. Het eindexamen Nederlands zou beneden alle pijl zijn. Zo erg dat een twintigtal Nederlandse hoogleraren een petitie aanbiedt aan de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer. Bij ons in de studio is Mark van Oosterdorp, hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Leiden. Meneer Oosterdorp, u bent ook een van die initiatiefnemers Zo van de petitie. It. Misschien ja. wel de initiatiefnemer. Nou, ik geloof dat ik wel dit jaar de eerste was. Die in ieder geval is dacht, laat ik die examens eens een keer gaan lezen. En toen. Schrok. Ja, waar schrok u zo van? <laughs> nou, ik, dus ik begon het examen uh, Nederlands te doen. Het eerste examen was het examen VWO. En daarna heb ik in diezelfde week ook nog het HAVO-examen gedaan en het VMBO-examen. En daar worden hele rare vragen gesteld. Dus er worden meer keuzevragen gesteld, bijvoorbeeld, waarop eigenlijk meerdere antwoorden goed zijn. Of juist meer keuzevragen waarbij, als je erover nadenkt... eigenlijk geen enkel antwoord Dus u goed kwam er niet uit. <laughs> ik, ik, ik, u was nou, gezakt. In, <laughs> oh, dat was het. <laughs> Precies, dat kan toch zomaar niet. <laughs> nee, dat snap ik <laughs> niet. Nou, nou ja, dat, dus dat, is, dat is een beetje een grapje. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk toch ook wel waar. Dus als dat niet alleen maar voor mij geldt... maar uh, voor allerlei mensen dan denk je, ja, dit examen, en dat is volgens mij ook aan de hand... dit examen, dat toetst misschien wel vooral op hoe goed je hebt geoefend... voor dit soort examens. Dus het belangrijkste wat wordt getoetst, is niet hoeveel kennis je hebt... en wat voor kennis je hebt. Er zijn natuurlijk allerlei kennis over taal, over onze literatuurgeschiedenis enzovoort. Dat wordt niet getoetst. Het zijn eigenlijk ook niet echt een vaardigheid waar je iets aan hebt... dat wordt getoetst. Maar de vaardigheid is vooral... Ik heb ook van verschillende leraren de afgelopen week gehoord dat ze dat ze dat zij tegen hun leerlingen zeggen ja je moet niet al te diep doordenken. En je moet eigenlijk ook niet het antwoord geven waarvan jij denkt dat het goed is. Je moet het antwoord geven waarvan je denkt dat de vragensteller wel zal denken dat het het goede antwoord is. Zo, dat is een bruggetje. En dat is... <laughs> dat je moet maken. Jeroen Thijs, wil je uh, even iets over zeggen? Die hoor je toch ook vaker over andere vakken. Het is toch zo dat scholen tegenwoordig worden afgerekend op het aantal mensen dat, ja. van, uh, dat ze doorlaten door het examen. Ja. En dat je daarop getraind wordt en niet op kennis. Niet op ja, dus dat, het geldt ook voor andere vakken. Die andere vakken zijn mijn vak niet, dus dat vind ik niet zo erg. Maar er is ook oh. nog wel... Nee, maar de, Dus daar kan ik minder over zeggen. Maar is voor Nederlands is in die zin ook een belangrijker vak dan die andere vakken. Omdat het het enige vak is dat voor iedereen verplicht is. Hè? Iedereen die in Nederland een, uh, een middelbaar schooldiploma wil halen... moet Nederlands doen. Dus moet dit specifieke hoepeltje doorspringen. Maar nou, uh, hey Jorgen Thijs zegt ja. van scholen worden afgerekt... op hoeveel mensen het examen halen. Maar met een examen waarbij je... Uh, uh, meerdere antwoorden mogelijk zijn, hm. of, of juist geen één... Oh. lijkt me ook niet dat je nou een heel hoog slagingspercentage krijgt. Of juist wel. Nou, die... Als ze allemaal mogelijk zijn. Gaandeweg ben ik dus gaan begrijpen... dat de, wat die leraren zeggen dat dat klopt. Namelijk dat er een manier is om te bedenken... wat ze wel zullen denken dat het beste antwoord is. Ook al is dat in de echte wereld misschien niet het beste antwoord. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom? Waar, wat, waar komt dit vandaan? Wie heeft dit bedacht? Uh, ja, hoe heeft, dat zo, hoe heeft dat zo ver kunnen komen? We hebben hier eigenlijk weer een nieuw vira-drama. <laughs> het is minder gekost, hoop ik. Het heeft misschien wel, nou ja, het heeft in ieder geval ook veel gekost. En het zijn heel veel mensen die het betreft natuurlijk. Uh, het is uh, gaandeweg... Uh, zijn we al... Kijk, het punt was, de vroegere examens die kosten te veel tijd om na te kijken. Dat op zichzelf is dat al een beetje vreemd. Want uh, zes jaar lang wordt er met VWO-leerlingen getraind. En er wordt er enorm in geïnvesteerd. En dan op het eind moet er opeens heel efficiënt nagekeken kunnen worden. Nou ja, daar komen meer keuzevragen van. En ook de open vragen zijn wel open. Maar daar staat dan bij dat je mag antwoorden in hooguit twintig woorden... 20 woorden dat is echt niks. Dat is een zin. Hè? Dus uh, een beetje lange zin. Dan heb je 20 woorden. Dus er wordt gezegd 20 woorden en dan het antwoordmodel geeft een, geeft een antwoord van 16 woorden of zoiets. En dan mag je dus maar een paar woorden boven zitten of er gaat een, een punt vanaf. Heeft u niet ja, dus een, een, een leuk voorbeeld meegenomen van zo'n uh, vraag waar. Uh, Leuke voorbeelden van zijn er niet te vinden. Ik heb wel een <lacht> paar schrijnende voorbeelden. Schrijnende voorbeelden. Schrijnende voorbeelden. Ja, ja. <lacht> uh, nou, een voorbeeld in het VWO-examen zit een tekst, en die tekst gaat over historisch besef. Dat het heel belangrijk is dat we historisch besef hebben, wil de uh, schrijfster daarvan beweren. Dat begint van. met een... Uh, daar kunnen we het mee eens zijn, maar dat, dat doet er eigenlijk niet toe in het oh ja, examen. Sorry. Uh, dat, ze begint dat in te leiden met te zeggen, ik heb een hondje. Dat hondje heet Binky, en Binky is blind tegenwoordig. En daarom waggelt hij een beetje zo van zijn mand naar zijn uh, voederbak. En daarbij drijft hij op de kennis die hij heeft van vroeger, toen hij nog wel... Uh, kon zien. En net zoals Binky, zo zijn ook wij mensen uh, voor ons overleven afhankelijk van, uh, van ons historisch besef. Dan nou moeten de uh, leerlingen die moeten daarover de vraag beantwoorden: welk stijlmiddel is nu het belangrijkste dat de auteur heeft gebruikt? En één antwoord is humor. Ja, dat kun je zeggen. Ik vind Binky een grappige naam. En dat beeld van zo'n hondje ziet dat zo lang uit zijn waggelt, vind ik Ja, het is een bepaald gevoel voor humor. Zou je kunnen hebben. Uh, een ander antwoord is uh, dat het een prikkelende stelling is. Ook dat zou je kunnen zeggen. In ieder geval, het lijkt mij niet dat iedereen het er per se mee eens is... dat nee, uh, je voor overleven, voor overleven historisch besef nodig hebt. Maar het juiste antwoord is uh, een, uh, vergelijking, oh, vergelijking. een vergelijking. Een opvallende vergelijking. Maar ook daarbij kun je weer zeggen... Ja, is dat nou opvallend <laughs> om een mens met een hond te vergelijken? Dat, honden die leven al heel lang met de mensen samen... en worden ook al heel lang... Nou ja, eigenlijk zou je dus zeggen... Je kunt al die drie antwoorden kiezen. Het doet er niet toe wat je kiest. Het doet er toe wat voor argumenten je hebt om te kiezen. Want wat er wordt getoetst, zogenaamd, bij dit examen... is juist argumentatievaardigheid. En mijn argumenten komen er dus niet aan te pas. Je moet een van die drie kiezen. Nou is dus, hoe weet je dan? Wat, hoe weet ik nu inmiddels waarom dat het juiste antwoord is? Dat is die vergelijking, die wordt expliciet gemaakt. Dus er staat, net als, wij, net als dat hondje zijn wij mensen... En, maar daar, een... en daar moet je dan op aanslaan, ja, zeg maar. maar dat is natuurlijk He? een hele rare manier van lezen. Dat betekent dat humor... Humor kan alleen maar een belangrijk stijlmiddel zijn... als je zegt, nu ja. komt er een grapje. <laughs> maar nu, nu komt u met een... niet met een grapje, maar met een petitie. Ja. En wat wilt u... En, en met u, al die anderen, wat, wat wilt u nou samen hiermee bereiken? Ja, het, wij zijn het inderdaad niet, niet alleen. Dus de leraren in Nederland zijn vorige week met een rapport gekomen... waarin ze ook heel kritisch zijn. Waarin ze bovendien, bovendien laten zien dat ook het andere deel van het examen... het schoolexamen ook gaandeweg wordt aangetast door dit, door dit examen. Dat scholen zich steeds meer gaan richten nou. op dat centraal schriftelijk examen. Um, en ook de leerlingen hebben massaal geklaagd. Dus, dus ik had het over het VWO-examen. Daar hebben 40.000 leerlingen aan meegedaan... Er waren 20.000 klachten over. Uh, er waren natuurlijk ook niet serieuze klachten bij... maar er waren ook precies klachten van dit uh, type. Ja, wij, wij vinden dat hier dus echt naar gekeken moet worden. Ja, het worden. zegt wel veel, zeg. N ja, dus, dus de, en het komt dus nu ook, zou je kunnen zeggen... uit alle geledingen die erbij betrokken zijn... Uh, het kan verschillende kanten op. Hè. Kijk, je kunt zeggen, dit soort vaardigheden, argumentatievaardigheden... dat past niet bij multiple choice. Dan kan je twee kanten op gaan. Dan kan je zeggen, ja, die argumentatie, dat moet wel... Uh, uh, getoetst worden, maar dat kan dan in het schoolonderzoek... waar wat meer ruimte is voor uh, uh -huh. wat meer woorden. Uh, en dan moet je in het centraal schriftelijk echte kennis toetsen. Echte kennis waar echt duidelijk een antwoord goed is en fout. Ja, of wat, je moet wat... zeggen, we willen dit in het centraal schriftelijk doen... maar dan moet je dus ook meer ruimte geven. Ja, want bent u het met z'n allen onderling wel eens over hoe het dan wel moet? Ik bedoel, u, he, met z'n ah, allen wilt u dit niet meer. zijn allemaal Nederlanders. Ja, nee. Wilt u daarmee zeggen? <laughs> ja, uh, Wat voor goed. Ah, ja, ja. <laughs> dus ja, ik, dus ik, ik wil eigenlijk niet heel erg dramatisch zijn... maar in de afgelopen twee weken ben ik dat wel langzamerhand geworden. Dus ik zou zeggen, welke kant het ook op verandert... het kan bijna eigenlijk alleen maar beter mm -hmm. worden. Het ja, ja, kan dus is van tevoren? Dus... Ik, heb dus uh, mij niet. Dan kunnen ze zeggen, ja, die Quibus, die willen we niet spreken. Maar uh, ik heb dat inderdaad niet alleen ondertekend. Het zijn dus twintig collega's die het hebben mede ondertekend. Dat zijn alle universiteiten waar Nederlands wordt gedoseerd. Ik ben niemand tegengekomen die het niet wilde ondertekenen. En ook niemand die zei, nee, wij, zijn, wij vinden dit echt een heel goed, een goed examen. Mm -hmm. We gaan naar uh, Tessa Rose Jackson. Jij gaat Winter Night uit je eerste album Out Now voor ons spelen. Wat is dat voor nummer? Um, winter Night. Uh, het is eigenlijk een, een ode aan de winter. Dat is wel heel Ik fijn deze lente. Ik heb er een beetje spijt van eigenlijk, want het <laughs> heeft zo lang geduurd. Ik denk, van, nou dat verdient hij helemaal niet. Maar um, het is een beetje geschreven om, uh, om de winter iets draaglijker te maken. Ja. Hij staat eigenlijk niet op het eerste album. Hij is uh, gratis te downloaden. Kijk, dat is dus, belangrijker voor de mensen. Nog één vraagje hoe zou ik jou om, om muziek mogen omschrijven? Mm, zelf omschrijf ik het. Het is een hele moeilijke vraag voor elke muzikant volgens mij. Maar um, indie, pop, folk. Zoiets. Mm. Indie, want het is een beetje lo-fi en krakerig en niet helemaal netjes. En dat vind ik ja. leuk. Pop, want het is wel poppy en catchy. En folk, want gitaar, meer stemmigheid. De pop vibe. Maar The eigenlijk folk. moeten we gewoon gaan luisteren. Ja. Yeah. You can make up your own uh, mind. <laughs> with me my love we'll watch the skies above grow dark they'll grow dark we'll make our house a home stay and out of the cold we'll talk we'll talk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 Let warm up and sing to it tonight Oh, tonight But oh, and tonight Won't you face your eyes to glow white clouds that hover Renzen. Mooi hè? Ja, ik ja. was al fan. Jij nu ook? Ja, ik, ik, ik, ik ben binnen. Kijk, heel goed. Jan Kleine, uh, jij bent de tekenaar van een uh, fascinerende strip uh, Helden van de Tour... waarin je 100 jaar Tour tekent. We hebben even een aantal fragmenten van uh, Tour Helden op een rijtje gezet uit het verre verleden. Heel goed. Copy is seul en termine premier à l'Alpe d'Huez. En het was onze landgenoot Jan Janssen die nu als winnaar werd gehuldigd. C'est dans le nom de Charlie Gaulle qu'il peut inscrire en tête de ce 45e Tour de France. Tour de France 1969, Eddie Merck. Ook Ben Arino is nog steeds niet in zicht. Een voortreffelijke prestatie van Joop Soetemelk. En daar komt de trui over de finish. Ja, voor de mensen die niet verstonden, wat zongen ze daar? Joopie heeft een gele trui. Joopie heeft de gele trui, ja. Je bent best, zelf uh, echt be bloedenthousiast. <laughs> ja, jazeker. Zit er half mee te zingen. Uh, zo werd namelijk de, uh, Joop Zoetermelk natuurlijk werd toen, uh, toegezongen in 1980... Enige jaar dat een Nederlander de Tour won. Ik wou bijna zeggen, ik weet het nog goed, maar ik was toen drie, dus dat weet ik niet meer. Ik bestond niet. Kijk nee, nee, dus ik wacht nog steeds op een Nederlandse Tour winnaar. Ja. Eh, ik moet sowieso beginnen met een met complimenten, Jan Kleiner, Want ik, ik, als ik even eerlijk ben, misschien een beetje slecht aan het begin van het gesprek, ik heb niet zo heel veel met wielrennen, maar ik heb dus vanochtend, ik lees even zes pagina's uit dat stripboek van jou. Ik ben bekeerd. Je mag jezelf evangelist noemen van vandaag, want ik ben helemaal fan. Tour evangelist. Ja, echt okay. waar. En je hebt het hele uh, boek dankjewel. toch ook uitgelezen? Ja, ik, ja, ik was zes dus blij, ik helemaal, maar het zijn ook plaatjes, dus dat gaat natuurlijk uh, vrij snel. Uh, om even wat eruit te noemen, uh, recente geschiedenis. Uh, ook uh, het hele Armstrong-verhaal komt erin terug. Het is echt chronologisch, 100 jaar Tour. Eindigt dus ook met, uh, met natuurlijk het hele uh, dopingschandaal. Maar je weet er toch weer een soort originele draai aan te geven. Want je hebt dan, en vergeven mijn uitspraak, Christophe Basson, klopt mm -hmm. dat? Mm -hmm. En die zet je eigenlijk als een soort held neer. Kun je dat eens uitleggen? Nou, uh, in het algemeen is het natuurlijk goed voor een verhaal als je, als je een tegenstelling hebt. En zelfs als er een helder verhaal is, dan wordt dat sterker als je er ook een soort uh, mislukking tegenover zet. En die Christophe Basson, mm -hmm. die was uh, in de tijd dat het een beetje fout ging met het wielrennen, in 1998... was hij uh, de enige van de Festina-ploeg die uh, allemaal werden geschorst, die niet een contract had ondertekend... Uh, waarbij hij van tevoren werd gevraagd, wil je doping of niet? Hij kon dus kiezen tussen twee contracten, mm -hmm. met doping of zonder doping. Groot geldverschil, verschil, hè, geloof uh, ik? Ja, nou, en dat was... Uh, dus hij nam, uiteindelijk uh, kreeg hij 30.000 euro per maand... in plaats van 300.000 euro per maand. Omdat hij koos voor zonder doping. En dat kwam... Nou ja, het is natuurlijk... Uh, een heel mooie uh, schans. Hè. Aan de ene kant gaat het uh, bergopwaarts met de Armstrong, Armstrong. Ja. Aan de andere kant gaat het bergafwaarts met uh, Christophe Basson. Niemand had nog van die man gehoord, maar hij komt steeds wat meer in het nieuws. En door hem uh, erin te laten vergeren, is het, uh, het helder verhaal van Armstrong des te. Ja, ik weet niet. Het krijgt hij iets meer? Het is iets schrijnender. Ja. Hij was, Armstrong was voor mij ook een held destijds. Ik, ik, ik zat voor de Blues gekluisterd toen uh, hij won. Precies. Ja, en je hebt ook, en er staat er zo'n plaatje, en dan zie je dus Bansons, zie je dan vooruit rijden op eigenlijk een, een, een, een etappe waarin ze met elkaar afspraken. We ja. moet een beetje rustig gaan. Ja. En dan doet, uh, wat doet Armstrong dan? Nou, die, die, die, gaat, er, die gaat er achteraan. En die weet is... heel goed dat de camera's draaien, en die weet heel goed waar, ze, waar die precies moet zijn, ja. om, uh, en wat die moet zeggen. En die ging er achteraan. Overigens, zijn eigen team ging er ook achteraan. Uh, om even te vertellen dat het uh, allemaal niet zo dat het niet de bedoeling was. Nee. Hij moest wel in de mores van het uh, peloton en dat was afgesproken. Maar ja, die man, die Christophe Basson was een beetje een eenling, dus die trok zich daar niks van aan. Nee. Dus, uh, dat is heel leerzaam achteraf. Een mooie held. Dat, dat is ook een beetje ja. die heroiek. Dat staat centraal. Hè? Ja. Uh, aan de hand van verschillende helden. En nu hebben we ook... Uh, als, ik, als ik het boek... Margie heeft hem al afgepakt. Yes. Die is helemaal... Uh, yes. Die denkt, hey, je bent zo enthousiast. Is, er moet wat in staan. Dat is mooi. Om uh, um nou even zo'n klein verhaaltje te pakken. Want aan de telefoon is uh, Mart Smeets. Meneer Smeets, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik dacht, uh, u weet uh, natuurlijk alles... Uh, wat er de afgelopen honderd jaar... Uh, op het gebied van de Tour gebeurd is, toch? Ja, want ik was al bij toen al honderd jaar geleden gereden. <laughs> u heeft het vastgelezen. Ik ga even kijken of u het verhaal weet van uh, Antoine Fauré. Nee. Niet. Oh, dat, dan, dan, mag, uh, dan gaan we even een andere doen. Want ik heb namelijk een paar verhaaltjes uitgezocht die zo mooi zijn... Chris daarvan te maken. Dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Okay. Ik, ben een, ik ben een normale uh, sportvolger en ik vind wielrennen net zo leuk als voetbal, net zo leuk als, uh, als atletiek. En wielrennen is nou een van de dingen die ik wel eens voor de televisie heb gedaan. Precies, maar u weet natuurlijk wel uh, veel meer van dan de gemiddelde Nederlander. Uh, als, als ik even ga naar. Maar meer uh, dan rennen in ieder geval. Dat, ja. is, uh... <laughs> dat, dat is zo heel wat, ja. Maar wat, wat mij namelijk fascineert, en ik vraag me af, heeft u daar wel eens iets van uh, teruggelezen van de jaren dat er nog geen tv was betrokken bij de tour? Daar ben ik mee bezig, want ik ben bezig met een programma... dat zij uitzenden op twee avonden voor het begin van de Tour. En dan proberen we aan de hele schaarste beelden die er bestaan... en er liggen ontzettende liggen daar bovenop... proberen we te laten zien dat we toen ook gefietst hebben. Maar in Nederland heeft de Ronde van Frankrijk... want ze noemen wij het maar voortgemaakt... heeft de Ronde van Frankrijk nooit aan populariteit uh, gewonnen... tot Kees Buurman in 1972... Met een leuk radioprogramma begon. Voor die tijd bestaat eigenlijk de tour in Nederland niet. Ondanks dat toen, want wanneer begon Joop Zoetemelk ook meer met zijn. Uh, wanneer was zijn eerste tour? Volgens mij in 1970. Okay. Nee, in 1969. In 1968 werd hij Olympisch kampioen. Zoetemelk. Zoetemelk. En uh, vanaf 1979 heeft hij bij de profs gereden. En vanaf dat moment. Nee, maar, maar dat geldde nog niet. En toen was het uh, nog niet populair? Nee, helemaal niet. De, de Tour was heel ver weg. We doen wel of we hem al 100 jaar kennen, maar dat is helemaal niet zo. De eerste Nederlander reed pas in 1936. Nou, toen waren ze al 33 jaar waren ze in Frankrijk bezig. Ja. En, en u heeft het net over wij, wij hebben, wij hebben in de... hebben in de jaren 50, uh, nee vroeg jaren 60, hebben wij rondes van Frankrijk meegemaakt waarin vier Nederlanders deelnamen. Vier. En dan, dan, dan werd er een, een radiostukje van een minuut of twee werd er aan het einde van de middag werd er verzorgd. En dan werd keurig gezegd, Hassan voor Der won de sprint en van de Nederlanders was Am Gellemans de beste, hij werd 24ste. Nou, dat, <laughs> dat was het dan? Dat was het, ja. Maar, en, en toen zijn we gek gaan doen. Ja, ja, en die eerste beelden waar u net over heeft, waar u mee bezig bent, uit, uit welk jaar stammen die? Er zijn beelden van voor de oorlog. Okay. ...van de Tweede Wereldoorlog. Want u bent nog jong, want u liet ook maar één Nederlander de oorlog van Frankrijk winnen. Behalve meneer Soeterbelk heeft meneer Jansen dat ook gedaan. Ja, ja. Heel goed. Bedankt voor deze les. Ja, ik ben leerling sinds vandaag hoor. Maar heeft u het boek zelf ook al? Of gaat u het kopen? Uh, ik heb het niet en ik kom het wel ergens tegen, want in de tsunami van, uh, van wielerboeken en schriften, want, want de toer begint, uh, ja. zijn een heleboel boekhandels uh, wel zo gis om een hele etalage van, uh, van fietsgerelateerde boeken en bladen te... Dat is enorm leuk om naar te kijken overigens. Ja, <lacht> nou ja, ik, het heeft mij als leekster maar in één dag echt wielerfanaat gemaakt. Dus ik, uh, ik, ik zou het u aanraden. B bijvoorbeeld als ik even weer naar de heer, de heer Kleine mag... Uh, uh, er staat een verhaal uit uh, 19... dat is het, 1903, over dus Antoine Faure. En dat is dan de lokale held, ergens in Frankrijk. Ja, in en dan Saint komt hij door, door een dorpje, het ja. dorpje waar hij vandaan komt. Ja. En wat gebeurt er dan? Als nou, eerste, hè, van nou, dan, dan komt hij als eerste door en dan, dan, dan, dan, dan wordt de rest wordt te, wordt gewoon tegengehouden. De inwoners van ja, het dorpje die gaan gewoon uh, op de weg staan. Gaan, uh, in de weg staan. Ja, er moest, nog, er moest nog heel wat gebeuren om, uh, om dat peloton door te kunnen laten gaan. Maar ik baseer me natuurlijk ook op uh, wat ik kan vinden. Hè. Is... Maar het is wel waar. Ja, het is wel waar. Ja. Ja, het is toch ook zo dat er uh, in de beginjaren van de Tour af en toe iemand de trein nam... en dan de etappe won met precies, Sitsenaal? Dat is Jeroen Thijssel. Oh, sorry. Nee, nee heel goed. Nee, in 1904 werden de eerste vier van de, van de einduitslag... werden, die, werden uit, de, uit, de, uit, de eind, uit de einduitslag geschrapt... Ja. ja, Nou ja, dat is nooit, eh, zo, zo breng ik het ook. Het is nooit helemaal opgehelderd waarom precies. Maar ik zet ze in mijn boek op de trein. Ja. Ja. Ja. En tenzij, dan dat gebeurt best vaak. De, de, ja. de, de trein ja. was de doping van honderd jaar geleden. Ja, maar Ik vind het ook <laughs> zo, zo fascinerend om me voor te stellen hoe het daar toen aan toe ging. Dat is natuurlijk totaal anders dan nu. Nu eh, krijgen we het vanuit alle hoeken mee. En... en, en eh, zien we die prachtige beelden. Maar ja, in die tijd waren er nog geen beelden van. Dus ik heb ze ja, moeten verzinnen. Heerlijk. Ik zie ook bijvoorbeeld in 1906, toen uh, was er uh, een, de, de eerste sportiefheld, René Potier, De eerste echte klimmer van de Tour. En die, uh, die was zo goed, dat hij halverwege dacht... <laughs> ik ga even een glas wijn drinken of drie. <laughs> ja. Die ging gewoon op het terras ja, zitten? Ja, die had, die, had, die had tijd zat. <laughs> en toen een half uur later ging hij verder en won ja. die alsnog. Ja. Nou, dat is toch ondenkbaar in deze tijd? Nou, dan moet je hele grote voorsprong hebben. Het is lang niet gebeurd, nee. Nee, meneer Smeets, dat soort verhalen, kan dat nog wel in deze tijd? Nou, dan, dan word je wel met een scheef oog aangekeken. Want dan behoor je bij de groep van de romantici. En romantici hebben de neiging om alleen maar het uh, mooie naar voren te brengen. Want ik, ik hoor nu uh, 1906 en dan is het René Poitier, Fransman die won... Uh, en dan roep ik ook meteen, dat was de toer, dat maar twaalf man aankwamen. En dan gaan we dat verheerlijken. Wat gingen die anderen dan doen? Die konden niet meer, of die waren gevangen door de hitte, of die liepen de Middellandse Zee in. Het waren toen toch ook dat... hele lange etappes? Ja, er waren je etappes van 500 kilometer. En die begonnen s'nachts om 4 uur en die eindigden s'avonds om 10 uur. En niemand kon in de duisternis kon, uh, zien of die mannen wel op de fiets zaten. Ja, of nee. dat is een andere tijd en uh, dat laat zich ontzettend makkelijk in hele mooie verhalen neerzetten. Daarom vind ik de stripvorm al heel origineel. Ja, ja. Echt, dat is, dat, dat, misschien dat mensen die van strips houden en geen de tour weten, dat die uh, nu enig inzicht krijgen. Want wij kunnen de mooiste filmpjes maken en we kunnen de mooiste verhalen vertellen. Uh, op het ogenblik telt alleen maar één ding: uh, dat is die, die boosaardigheid die er heerst ten opzichte van mensen die doping gebruikt hebben. Nou, ik ben niet helemaal overtuigd, maar ik durf wel te zeggen dat doping binnen de wielersport. Bestaat sinds 1890. Okay. En van 1890 tot 2012 hebben we uh, met z'n allen gedaan alsof het erbij hoorde. Oh, ja. ja, en, ja. en nu hebben we een leuke, terechte, selectieve verontwaardiging en die zal ook wel weer weggaan. Want, ja, ja. want de fietsen weer. Bedankt meneer Smeets het. voor uw bijdrage. Goedemiddag en ook uh, Jan Kleine. Ja, het, uh, we gaan het allemaal of ik, ik ga het kopen. Mooi zo. Geloofd. Zonnepanelen dreigen aanzienlijk duurder te worden. Er wordt gesproken over een importheffing van 47% op Chinese zonnepanelen. Dat na drieën. Maar nu eerst het journaal. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?